Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het aantal doden door de overstromingen in Libië loopt tegen de 7000. Dat zegt een van de regeringen daar in Tripoli. Er viel in Libië de afgelopen dagen net zoveel regen als in een hele herfst in Nederland. Libiërs die hier nu wonen horen heftige verhalen. Ik heb van een van, uh, van onze vrienden te horen gekregen dat ze meer dan 80 familieleden zijn kwijtgeraakt. Uh, die, er zijn hele stukken van, van dorpen uh, opgeslokt in, in de zee, in de oceaan. Gisteren opende het Rode Kruis het Giro nummer 7447 voor de slachtoffers in Libië. En vandaag is daar ruim 110.000 euro op gestort. De nummer 11 van D66 trekt zich na één dag alweer terug. Het gaat om columnist Jessim Kandan. Ze wil toch niet op de lijst vanwege ophef over haar oude column... waarin ze ex-partijbaas Sigrid Kagen heks noemt... en zegt dat ze D66 maar een elitaire partij vindt. De journalist van de NRC kwam die column van Kandan tegen... en schreef erover waarna de kritiek losbarstte. Een heftig ongeluk in Veldhoven in Brabant. Daar is een vuilnisman overleden tijdens zijn werk. Volgens de politie kwam hij in een vuilnisauto terecht. Hoe dat kon weten we nog niet. De arbeidsinspectie onderzoekt dat. Het Brabants Dagblad zegt dat het slachtoffer een man van 62 is. En dan nog even heel iets anders. Dan kijk je bij onze oosterburen. Want daar hebben ze deze week de foto's geschoten voor de, jawel, de bierbuikkalender 2024. Ja, zo'n shoot vraagt toch om een iets andere voorbereiding dan om die van bijvoorbeeld de menshelft. Maar toch ook jarenlang trainen. Het zijn zo'n 20 jaar training. Ja, wochtende. Tegelijk dat hij niet zo klein wordt. Ja, dagelijks drinken dus. De fotograaf kwam op het idee. doordat ze vaak zwangerschapsshoot deed. Ja, daar staat natuurlijk ook de buik centraal. Heb ik nog het weer voor je? De rest van de avond en vannacht is het helder en droog. Morgen afwisselend bewolkt. en ook een zonnetje en een graad of 21. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Een, een hele, hele sterke golf aan nieuwe talenten in de Nederlandse muziek. En um, uh, een van van is Jet Rebel. Ja. ja. En um, ik, ik, ik ken zijn omgeving goed, want hij muziekert onder andere met een van de kinderen van zijn vrienden. Oh, ja. En um, hij is geniaal in wat hij kan. Maar ik heb diverse keren luid, niet tegen hem, maar wel uitgesproken: vorige... Jelti, je zou een keer een boek moeten lezen.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 en in eerste instantie... hoezo, uh, was zorg was, was, was ik met die Beatles? Ja. <laughs> maar hij staat erop, dus... Ja. Uh, goedkeur dan wel. Ja. Maar dan, heb je natuurlijk, dan ben je natuurlijk bewust van iets... als je dat, uh, ja. als je dat ja, doet. Maar doe je dan de jeugd van tegenwoordig niet tekort Want ja, ze zullen best wel op andere dingen focussen of zo. Kort, je, ja. Misschien op een hele andere manier... dan wij vroeger, dan dat geloof ik ook wel. Boeken lezen doen ze niet meer, ze krijgen... op een andere manier toch binnen of zo. Ja, via YouTube's of uh, weet ik ja. veel allemaal... Dus, ik denk dat ik ze niet echt tekort doe, want... Ik denk... Bijvoorbeeld bij mijn workshops in Bernard St. Joyce Academie... Daar had ik de altijd. En veel van die studenten die daar zaten, die wilden eigenlijk naar de Rock rockacademie toe. Maar dat was al vol. Ze gingen ze dit doen. Wat ik altijd zei, je hebt de beste keuze gemaakt. Want je komt hier om veel vruchtbare dingen in aanraken. Ik vind dat er op het moment hele goede muzikanten afgeleverd worden. Die echt... Daar staan we onze generatie zwaar bij in de schaduw. Ook zoals Kooymans en zo. Ze zijn ja, echt beter. Ja, ja. Maar uh, ik vind dat ze, dat ze... Die extra laag... Ontberen vaak. En, en daar ook niet, niet op... Gestuurd zijn. Van uh, doe dat. Zoals okay. je dus... Ja. Toch, en niet omdat Opa vertelt verder hoor, maar in de tijd van de 60, 70 jaar dat mensen Herman Hesse lazen en zo. Hè. Dus ja. Ja. Je, je moest dat ja. gelezen hebben. Ja. Ja. Uh, ja, dat andere... gedeelde uh, culturele. Uh, Zo'n zo beweging, zeg maar. Dat had je in de jaren 60. Is dat allemaal in dezelfde beweging. Ja. De mensen zoals de Beatles, die pikten die signalen op en die gaan ze aan ons door. Ja. Maar nu. Al zijn de jongeren geïnteresseerd in dingen, zitten ze in een bubbel. Ik denk het wel, Dan, ja. ze, dan, dan, dan, dan zijn ze skaters, of dat is ze, ze misschien wel achterhaald, of Ze, ze zijn uh, in de rap of... Uh... Ja, was er ook een groep net zoals wij vroeger bij de Beatles of zo? Ja, maar, maar, maar, ja. maar onderlinge, onderlinge verbindingen zijn veel kleiner. Ja, en wat doen ze met de urgentie? Kijk, wij zijn ja. toen van de tijd dat er toch massa's mensen als Bob Dylan opstonden. Ja. En Bob Dylan was natuurlijk de voorganger. Ja. Maar door uh, het dus uh, de protest -son. En er is natuurlijk op het moment erg veel om je druk over te maken. Er ja. is muziek een heel goed, uh, goed uh, ja. vervoer met ja. voor. Ja. Ja. Ik vind dat dat niet zo heel veel gebeurd is door, door de jonge generatie. Ja, nee, dat nou, dat nou, de, ik denk de, door de rappers door de hiphoppers zeker wel hoor. We hebben ook met uh, Def P gesproken van Osborne, Toch. Ja, maar dus, ja? die staat aan. Die staat, okay. ja, die staat ja. aan. Maar dat deed, ja. dat deed hij al in, in het begin, vind ik. Door, ze, door ja, zijn hij keuze. Hij ja. heeft het, het plat-Amsterdams natuurlijk tot, tot icoon verheven. Ja. Ja. Opeens ja. werd het stoer om plat-Amsterdams te spreken. Ja, zeker. En, uh, dus, dus ik vind ja. hem. Um, de, maar hij is ook ouder hè? hij is, hij is, niet, ja, hij is in niet, de zijde op, nou ja, ja. Zo, ja, snap je? hij ja. is ja. Ja. oud, eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ja. Maar hij heeft altijd. Ja, wat ik zeg, hij, hij staat aan. Ja. Hij, hij, dus hij, hij. Maar ik denk dat. Dat veel van dat soort muziek toch een, een, een redelijk beperkt kader heeft. Behalve als je naar Amerika gaat kijken. Daar mm -hmm. is het natuurlijk uh, ontzettend sociaal. Ja. Wat, ze, wat ze doen. Want er is, er is heel veel zwarte muziek, armoede, het, ja. uh, uitzichtloosheid, ja. criminaliteit. Ja. Uh, gedoe met vrouwen, met <laughs> ja. geld. Ja. Hè? dus nou, Dat zijn de onderwerpen en dat zijn natuurlijk wel. wel maar in, in Nederland gaat het zo goed. Iedereen is zo rijk te hebben. Dus, ja, we, we zijn een op over... rijk land. Ja. Maar hebben hoeveel no-go areas hebben wij?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 Если бы вся наша на земле исчезли? is, Через 50 лет все загни на земле. бы все die rispiet is jad liet, wie se formisch Wenn alle Insekten van de Erde verschwenden, wenn alle Insekten van de Erde verschwenden, würde innerhalb von 50 Jahren alles Leben enden.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 En dat was een soort st stopcontact snoer. Ja. En hij zag gewoon een stopcontact en stopte daar <laughs> een snoer in. En blies meteen zijn element op. Ja, ja, ja. Dat is het wiel uitvullen. Ja. <laughs> en dat schade ja. schande. Ja. Wij zijn door de modder gegaan. Maar in al die interviews die wij hebben op dit moment... En met heel veel muziek... de huidige muziek, het, het is eigenlijk veel te groot. Het aanbod is veel te groot. Hè, zeker met Spotify. Je kan alles beluisteren. Je weet niet meer waar je naar moet luisteren. Dus of, of ze tegenwoordig nou beter zijn... Ik ben niet met je. Wat ik aardig vind van die vorige, vroegere muziek. Jij ja. kwam van de kunstacademie. Ja. Henk Hofstede kwam van de kunstacademie. Van ja. Krijveld ja, zeker. van den Berg. Ja. Nou, de Heel veel ja. van die mensen ja. die kwamen Want van de... de uh, Kings. Ja. Ja. ja ja Vanuit een brede kunstoriëntatie eigenlijk. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het toen toch blijkbaar... een meer gedeelde achtergrond was. Dat de belangstelling... Het kwam vanuit een soort kunstidee. En dat de muziek werd gevonden als medium om die kunstimpulsen te geven. Maar daarom is de muziek toch niet beter ofzo? Nee, maar toch het idee dat er meer gezegd in kon worden. Ja, zeker als je wel als kunst naar iets brengen. Een heleboel vonden dan de popmuziek, maar. Ja, ja wat, wat je, je net ook is... zei: het, de, de teksten zijn niet meer zo diep en zo, dat vind je ook. Uh... Nou, eerst ben ja. ik dus sowieso geen kenner, hè, want ik, nee, ik, ik, nee, ik, ik niet, zit nee, in mijn nee. eigen ja. kloostercel. Ja, ja, ja. Maar um, ik vind dat er enorme urgenties zijn, en eerst wat politiek, enorme urgenties liggen er. Ja. Want uh, kijk wat er in Amerika gebeurt: dat is hoog hoog alarmerend. Ja. Ja. He, de, als, als, als de, de Republikeinen uh, ja. de komende rondes ja. gaan winnen, ja. Ja. dan is het daarna ja. gewoon een, een, een, een, een semi-dictatuur. Ja, ja, ja. Wij als zouden je het ziet, toch dus ook al, al, al. al kijken, toen het kapitol bestormd werd, zaten we zien oh, ja. te kijken. Klopt, ja. Nou, je, je wist niet wat je zag. Nee. Hey, het is echt... Het uh, is de Russische revolutie. Weg, ja. ja. En dan erger, eigenlijk ja, ja, erger, ja. ja. Dat, uh, maar, maar en, en klimaatmatig. En, ja. uh, en ik denk, ja, uh, uh, de muziek uh, is een prachtig, yeah. uh, prachtig vehikel. Maar, maar jij da, doet het ook niet? Ik doe het wel. Ik ben alleen maar bezig met, met, ja. met uh, het, het ding waarbij ik zeg van...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 Of zou ik die zelf niet meer horen? Want ik luister nee, ook niet meer naar de muziek. Het is geen stroming ook meer. Nee. Om, om, dat was vroeger natuurlijk. was dat luid en duidelijk. Op ja. vele manieren. Uh, uh, Country Joe McDonald. Die oproept naar, naar een, wat is 500 man... Hè, van yeah, yeah. uh, Fiction to, di to, yeah. to Die, to die yeah. Rack. Yeah. Dat hij zei, hé, word eens wakker. Stel dat je klootzakken... en <laughs> dan going, it's one, two, three... what yeah. are we fighting, fighting for? for. Uh, no, have, yeah, don't give a yeah. damn. <laughs> The next, next stop is vier, En de, <laughs> en de, en, en de hele publiek yeah. reed yeah. omhoog, hè. Yeah. Yeah. Kon, yeah. Hij, yeah. Hij, hij schopte ze wakker. Ja, ik denk niet... het is, is business... Op een moment er is, eh, Business, het moment... He? Ja. ja, zeker ah, ja. dat. Als je de hele industrie ja. ziet, ook van evenementen. Dus mensen die de stellingen ja. bouwen, de installaties. Dus dat is een big industrie die nu ja. enorme ja. dreunen krijgt. Hè, ja. Ja. Al ja. twee jaar. Ja, zeker. En uh, ik denk dat er heel erg publiek gericht gewerkt wordt. Ja. Um, en dat geeft volgens mij een kramp die, die, die naar binnen gekeerd is. En ja. veel, veel minder naar buiten gekeerd. Ik vind dat... Er, Stapels politieke liederen gemaakt zou moeten worden met, ja. met, met alles wat er ga, ook in ons land aan gaat. Dus, maar dat is in heel Europa aan de gang. Ja. En, uh, maar dat is er dus niet. Of nee, wij. Nou, leuk om dat te constateren. Ja, nou, Give de stil me stil stil. Een ja. Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that Wat What's that spel?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 Wonder why we all gonna die? Now come on Wall Street, don't be slow. I oh, man, this is war, a go go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just don't so be pray if they drop the bomb, they drop it on the Vietcong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why we all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is run instead. You know that peace can only be one when the grown-up kingdom comes. Sing it! One, two, three, run!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 de, ...de dag tevoren moeten optreden, ja. dat is laat geworden, ver, verre ja, reis. Ja. Ja. Ja. En in ochtends uh, moest je gewoon weer om half negen op school zijn. <laughs> ja. En, uh, en ik, bovendien, ik gaf les en Zeist, dus ik, ik moest veel reizen. ja, ja. Dat is maar, Zeker, Ik woon in Tilburg. Ik woon in Tilburg, de Tilburg. De, ja, sinds mijn studententijd dan. Ja. Maar, en toen kwam, uh, later ging ik met beeld samenwerken. Ja. ja, en dan komen de subsidies. Ja. Al op die manier. Als ja. popmuziek -e ah, natuurlijk. Als poppensyg zei zijn geen subsidies. Dat, uh, nee, nee, ik zit kort, ja Maar mijn broer ja, ja. zei dat wel eens. Dat hij ergens stond, uh, een hedon of zo. En dat hij zei: Ja, al die subsidies en zo. Ik heb nooit subsidies gehad. Ik, ik <laughs> zei: helemaal <hij laughs> het podium waar je nu speelt, dus zwaar is zwaar gesubsidieerd. Hij zou er het, <laughs> <laughs> het even overheen. Maar... Ja. Nee, we zijn een heel rijk land. En dat is natuurlijk... ja. Maar goed, ik, uh, toen kwamen de subsidies en ja, daar heb ik uh, goed van kunnen bestaan ook. Ja. Ja, okay. En nu ben ik gewoon gepensioneerd. Ja.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 Maar ja. nou, er wordt wel gesubsidieerd De staat heeft toch uh, oh. een jaar geleden oh, uh, oh, ja. subsidie. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar daar schrikken de bands ook van, want ik weet dat bij de Kift. Die waren opeens niet blij dat een subsidie van vele tonnen. Ja, na vier jaar of zo houdt het op. Dan moet ja. je de. Dat is niet voor eeuwig. Nee, nee tuurlijk, ja. En dat doet het pijn. Ja. Van ja. die dingen. Ja. En misschien heeft het ook mee te maken dat we vroeger veel meer van die kleine zaaltjes uh, hadden ofzo. Hè, deze, uh, je veel meer kon optreden. Absoluut. En nu zijn er alleen maar grote en heel veel theater geworden. Ja. En je moet dan wel ja, niet klagen. Ik heb de boekhouding nog van uh, de band. Dat is 70. Ja, de 300 gulden <lacht> voor een optreden. Dus, Hoeveel uh, <lacht> ja, ja. man? Ja, vijf man of zo. En, uh, dus daar, <lacht> kocht je, daar kocht je de snaren van. En ja, ja. Uh, ja. de theezakjes voor de ja. repetitie. Ja. En meer zat er niet in. Maar dus ja. dat is ook, popmuziek is wel zo heerlijk. Uh, ik heb diverse... Uh, wisselingen in, in bands meegemaakt, maar dat er eigenlijk bijna nooit iemand om geld zeurde. Nee. Dat is typisch met popmuziek. Met, met klassieke mensen, die, gebeuren, die weten meteen hoe ze een factuur moeten schrijven. Ja, Alle okay. respect hoor, ja. maar, ja. maar ja. dat is een enorm schisma tussen die twee. Ja. Maar, maar en er nog... was een ander fenomeen in de jaren 60 en 70. Niet de subsidies, maar de bijstand. Ja, maar die was natuurlijk wel heerlijk gepassioneerd. Ja, ja, die uh, muzikanten als ze even geen werk hadden, ja. zaten ze in de bijstand. Dus dat heeft denk ik ook heel veel bandjes gaande gehouden. Zeker, ja, ja, ja. Ja, ja want die ja, hadden ook nog... Uh, ja, Harry Harschel vertelde dat inderdaad. Dan ja, ja, ja. ja. ging hij gewoon, hup, weer de bijstelt in. en ja. kon hij weer uh, oefenen en optreden. Zo. Ik was klaar op de academie. En, uh, en ik kon zo bij de gemeente kaarten invullen. En uh, ik had inkomsten. Ja, ja. En dat heeft een hele tijd geduurd, hoor. Ja. En, was, uh, en ik weet niet dat... Uh,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 Maar volgens mij ben je 92 gestopt met de Aztekenleraar. Ja, klopt. Ben je ja. toen fulltime uh, ja, muziek? Ja, uh, uh, ik, ik denk uh, als ik nog les had gegeven had ik mijn handelproject bijvoorbeeld in 1996 in, in en nooit kunnen doen. Het okay. was zo uh, arbeidsintensief.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 Ja, dat vertelde ook. Uh, DFP vertelde het ook. Ja, uh, je had geen geld nodig. Hè? Je had, voor 50 euro had je een kraakwoning of zo. Ja. Uh, of je ging weer bij jouw ouders eten of zo. Ja. Dus je had niet veel geld. Hm. En toen ging je weer een gegeven moment. Volgens mij was die, nee, ging die ook uh, professioneel. Ja, dat maakte niet uit. Want je had niks. En je kreeg niks. Dus ja. <laughs> ja, nee, zeker. Het maakte ja. allemaal ja. niet uit. Ja. En, en dan was het deze, deze Dit hele complex hier. Deze hele. Uh, tot en met, uh, nee, dit niet. hebben we later aanwezig Maar ja. die woningen en die, en, en die tuin. Daar hebben we 32.000. Het gulden voor betaald in ja. de jaren ja, ja, ja. Dat was er. Ja. Dit was niet de enige. Er waren meer van die plekken. Ja. Ja. En van mijn generatie ook. Ook veel Brabanders en Limburgers die naar Amsterdam betrokken zijn. Ja. Die zijn dus allemaal uh, kraakpandjes die ze dan op een gegeven moment zelf gekocht hebben. Ja. En zo. Die zitten op goud geld. Hè? Ja. Zeker. miljoenen ja. dingen. Ja. En zo. Ja. Dingen ja. Die, die niks waard waren ja. in de Jordaan. en ja. zo. Leuk opgeknapt en ja. zo. Nou, als een Amerikaan het nou ziet. Anderhalf miljoen of zo krijg je ervoor. Hè? Dus ja. wij zijn wel bevoorrecht geweest, ja. vind ik. Witte week ook al die dit meneer. En dan was de pa niet zo van in het helft. Want dat vond je niet zo leuk. Pelletje trekken. Pelletje trekken. Ik op lees niet. Oh, en ik heb al op zuiken. Ik zeg, pa. En ik heb van mij niet een houtje. We moeten jij mijn houtje zoeken, toch hier over de jotsloon, zeg ik niet. Zowel je doe ik niet. Pelletje trekken. Belke trekken, trekken. te Maar ik durfde niet te zeggen het was voor een te trekken, want een. Weggelopen. Probeer op een team met Het baas er precies. Oh, zeer je En dan kon ik er niet bij.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 Ja. Is ja, ook, ja. Uh, dat ze makkelijker allemaal geregeld krijgen. iedereen zo doet. Hè? Ja. Het, dus het is een, een soort... De eerste keer dat ik dat gezien heb um, was op Dixie uh, visten met... Hoe uh, heet die ook weer? Een Amerikaanse... Amerikaanse... Uh, cabaretier. Uh, die uh, onder andere... Een reggae-song had. I want to be your bicycle seat. Uh, okay. het, uh, Jim Edwards. <hums> Django, ja, we hadden, uh, oh ja, we ja dat was ja. En die kregen dus, en uh, dat ja. was van eerst dat ik dat ik zag dat hij een heel publiek zo, zo Een heel terrein kreeg ja. die zo. Dat was toen uh, ik vond het bijzonder, ja. maar tegenwoordig is dat standaard, weet ja. je, ja. Al, al, al ja, zo dat ja, ja. je dat doen. Laten uh, we die handjes, <laughs> ja, ja, precies, wat blijven de handjes? <laughs> ja. Ja. Dus, uh, en uh, ik weet, we, we hebben hier in Tilburg speelde ooit uh, U2. en uh, oh. voor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 Voor de effectiviteit van zo'n viering. Ja. Het ja, ja. Ja. komt allemaal in het wit. Ja, dat doen we. Ja, Kom al, ja dat is toch een viering. Ja, ja, hè? Ja, ja. En dan en alle special effects. Dus ja. Ja. eigenlijk degene die, de, die de hardware levert, die is net zo belangrijk als degene die dan... Ja, uh, ja, waar ja, blijven als, die handjes? Ja. Ja, en, de, en de apotheker. Hè? De, <laughs> ja. Nou, die dus. Hè? Die, die zitten allemaal hier in Tilburg. Ja. En, maar dus, uh, ja... Maar het is zijn kracht natuurlijk dat die mensen toch een beetje gaan zo, Dat die toch te Het goeie... werkt wel. Het werkt wel inderdaad. Ja, ja. ja zeker. Dus nee, je moet het wel kunnen. Het is volgens mij wel een. Uh, niet iedereen kan het, laat ik het zo zeggen. Nee. Het is ja. meer dan alleen maar plaatjesdrijven. Nou, als je het, het kunt, het... dan heb je een preveerjet. <laughs> als ja. je het kunt, ja. Ja, ik denk als je het muzikaal echt op de, op de, op de werkbank legt. Dat het toch vaak zorgt om het niet zo heel interessant is wat ze doen. Maar, maar, maar wel heel effectief. Ja, dat ligt er en ook in. Ook mensen aan het dansen, ja. Dat is natuurlijk het begin en het eind van het verhaal. Hè? Ja. Er moet gedanst worden. Ja. Het heet Ders, In de Vlaanders. Een beetje weggestoken. Tessen de sparenbossen. Ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijken. Uit een wat groter dan het andere. Natuurlijk. En op een daarvan. Daar winkt er een wilde boerendochter. Ze paasen alleen maar de weiten. En voor dan de jongen van de neef een dien, een dien is ze er doet gern. Wat is er nog niet staan? Hij heeft dan een liedje van gemaakt. Met heel kunnen woorden. En altijd s'avonds, voorbij er deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop, een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verrrrr, verrrr. Hé hey, schoon bij weken, gauw wit, dat ke heren zie. gezien, dan, ga zien. Hey, Blondige zie. zien, hoe grindel gama's. Hé schoon bij weken, gauw wit, dat ke heren zien. Blondige zien, hoe grindel gama's. En tot de ma, tot de tot de Zo'n zot geweld, dat valt het zo maar niet stille. En ook, met het potten van de boom, begint er opnieuw. Hun schiet schieten vier. Ze moeten zeggen hier stil nemen. Ze wilden ze naar wilden. En is het is een dag hier stil. We zijn vier. Dat is zo goed te zien. En als de het is, voorbij haar deur En als je er licht nog branden. Dan stikte zijn handen diep in hij zang En met zijn kop een beetje naar beneden Zingt hij dus een liedje verre, verre. Hey, schoon vijfke, ge weet dat je je zien hoe Gier dat maar zien Hey, schoon vijfke, ge weet je ziet je zien hoe Gier dat maar zien En zo wierd zij 21 En ze kom ik van de mensen Alleen Tussen de velden Op de welen In de zonger Dat is nee, of dat is nooit Paardig En er tenen En dan zei wijbeken Tja, zie Ik had er niets van gemakt. Hey schoon wijbeken Ga heren zie, laat ik je hoe oh gaan Hey, me. heren zie, laat gezien je hoe oh gert al gaan zitten. Help, tot hem aan, tot hem tot hem aan, tot hem aan, tot hem aan, tot hem aan, tot mij, tot hem tot mij tot tot tot tot tot is dat goed geluisterd. En ja, ze kregen het wormen en koud tegelijk. In binst, dat ze hem een af. schettigen ze meer gat. Ja. Die van Heijden, he, de wilde boerendochter. Ja, ja maar dat, wat ik daar hoor, want mensen denken, dat doe je natuurlijk om een beetje lollig te zijn. Maar dat is niet waar. Die man, die, die, die zingt in zijn eigen taal. Ja. Dat is waar, ja. En die, is, die is dus heel diep met in zijn eigen ziel doorgedrongen. Ja. Door dit lied te schrijven en zo te schrijven. oké. Okay. Ja, um, ja. Ook in Vlaanderen werd hij niet serieus genomen. Maar ik neem hem zeer serieus. Wow. En ik vind de groot artiest dat hij dit ooit... Dat is 1973, spreek ja. je over. Ja. En hij treedt ja. met ja. Uh, Top op op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 Kennen jullie mijn, mijn uh, wijkpraat wat ik voor de koning heb opgevoerd? Kennen jullie dat? Eigenlijk niet. Ik had dus uh, een stuk wijkpraat. Dat had ik voor iets heel anders ooit gemaakt, jaren daarvoor. En uh, dat duurde ongeveer zes minuten. En toen, uh, iedere keer ging er gewoon weer, daar ging ik dertig seconden vanaf. En dan, ja, kun je nog meer? En dan is het gewoon mooi. vier minuten geworden. Maakt er mij niet uit hoor. Dus, <laughs> maar, uh, uiteindelijk is het dit geworden. En dat voer ja. ik uit met uh, twee fantastische accordeonspeelsters. Toewak. En. Uh, en dat werkte dus geweldig. Dus de konings aan de zaal en de maxima en zo. En wat, er gebeuren twee dingen. En dat zie je ook. Dat de NOS heeft dat erg goed uh, geregisseerd. Eén keer gaat het over het standbeeld van, van koning Willem II. Ja. Dat ja. staat hier. Ja.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 Ik ben in Amiens geboren. In Frankrijk. Ik woon in Tilburg elf jaar. Ik ben in Amsterdam geboren. In Tilburg woon ik nu zo'n twee jaar. Ik ben in Turkije geboren. In Matka. Ik woon al twintig jaar in Tilburg.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 Een groot dorpsplein, met kassei erop en wat bomen. Ik denk, God, dat is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij. Hier kon ook iemand zijn.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 Geen zus, geen broer, antwoord. En dan vraag, is weer de vraag, je vrienden. U En dan standwoord weer, u hanteert hier een woord waarvan de betekenis uh, maar eigenlijk onbekend is. Ja, okay. Nou, zo gaat dit door. Dus dat, is een hele, ja. Ja. dat, is, dat ziet er helemaal niet uit als een lied. Nee, nee. zeker niet. Ja, als je zo en Leo Verheer maakt hier ja. een prachtige lied van. Ja. Okay. En uh, kijk, dat zijn dingen, daar ben ik wel eens, op gespitst om ja. die om zoiets tegen te komen vind dat vind ja, ik ja. interessant. Qui aimes-tu le mieux homme énigmatique dit ton père, ta mère? Ta sœur ou ton frère Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère Tes amis, vous vous servez là d'une parole Dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située La beauté, je l'aimerais volontier des immortels lors je l'avais me vois ici tu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger J'aime les nuages, les nuages qui passent. Là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.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 de diverse bandjes en dan en die voortdurende doorontwikkeling, dus het is echt letterlijk waar. Ik doe niks met mijn 80 jaren repertoire, nee, Want dat nee. vind ik gewoon nee. niet interessant. Nee. Acht uur gelaten, en, ja. en dus ja. ik, eigenlijk ben ik pas echt uit mijn schulp gekropen eind 90 er jaren. Ja, toen terwijl ik de boterham met kaas, die toch een van mijn bekendste nummers is, dat is uit 1986, dat is ja. lang daarvoor. Ja, maar en dat en, en, en, en dat herken ik ook nog steeds als een, als een belangrijk draaipunt. Dank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 ik geloof in de oorlog getrouwd in Parijs en dan zoveel jaar later, in de 70e jaren, staat haar, hoe heet dat, achterkleinneefje of je achterneefje, je neefje, ja. staat in dat jasje, dat nu niet meer staat want dat is door de motto ooit opge, opgevreten, ja. maar dat was een, echt een couture jasje, een kleermaker gemaakt. En, uh, ja. Dat was een heel mooi intiem familiedetail eigenlijk, terwijl je daar gewoon mee ook in het hebt gestaan, terwijl het bierfontein over je heen kwam. Jazeker, he? ja. Ja, dat was echt wel ja, ja, ja. handdoeken over de versterkers ja Jazeker, ja, ja. voor ja. Ja, ja, ja, ja. die buizenversterkers, hè. He? Ja. Hé hey Tom, ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Vond je een mooie, een leuke verhalen En veel succes. En je het gastvrij ontstaan. onthaal Ja, gastvrij zeker, ja. ja. ja. zij gewend. Ja. ja, zeker. Hartstikke bedankt. Bedankt. Bravels, uh...